9 uur. moet met het NWS-journaal. De grootste supermarkten hebben het afgelopen halfjaar de prijzen iets meer verhoogd... dan de btw-verhoging die op nieuwjaarsdag inging. Albert Heijn werd gemiddeld 5 duurder, Jumbo 4 blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Daltics. Dat de prijzen iets meer zijn verhoogd dan de btw-verhoging... is volgens de onderzoekers logisch, omdat grondstoffen en lonen ook zijn gestegen. X bekeek alleen de prijzen van aanmerken... omdat die van huismerken moeilijker met elkaar zijn te vergelijken. De verdachte van het versturen van bompakketjes in de VS heeft bekend. Vorig jaar verstuurde hij, vlak voor tussentijdse verkiezingen... 16 pakketjes naar tegenstanders van president Trump... zoals Hillary Clinton en andere democratische politici. Ook nieuwszender CNN was doelwit. Uit onderzoek bleek dat er nepbommen in zaten. De verdachte van 57 kan levenslang krijgen. Rusland, Iran en Syrië zijn woedend dat president Trump de bezette Golanhoogte wil erkennen als Israëlisch gebied. De Golanhoogte werden in 1967 door Israël op Syrië veroverd. De Syrische regering zegt op elke mogelijke manier het gebied te willen heroveren. De Israëlische premier Netanyahu is blij met Trumps voornemen. Door de mist zijn vluchten vanaf Schiphol en Eindhoven vertraagd en geannuleerd. Vooral in het zuiden van het land is er sprake van dichte mist. Zicht is op sommige plekken niet meer dan 70 meter. Op de A2 bij Nieuwegein is een tankwagen met wijn gekanteld. Drie rijstroken zijn daar dicht. Waarschijnlijk duurt het opruimen nog tot het middaguur. Het weer vanwege de dichte mist heeft het KNMI voor een groot deel van het land code geel afgegeven. In de loop van de ochtend trekt de mist op en breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt 13 tot 19 graden. Het weekend verloopt minder zacht. Morgen is er veel bewolking bij 10 tot 15 graden. Zondag wat meer zon, maar dan hooguit 12 graden. Dit was het RMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam... En vandaag word ik vergezeld door Edward Rauwhorst. Dit was Duke Ellington. Uh, het komt uit de periode 1925-1926. In die periode was Duke Ellington eigenlijk uh, stond hij op het punt van doorbreken, vlak voordat hij in de Cotton Club ging uh, optreden en beroemd werd. Hij maakte een, uh, een uh, ja, contract met uh, de agent. Irving Mills. Irving Mills was al een uh, bekende agent... die veel oog had voor talent. Die onder andere Hokey Carmichael, Dorothy Fields en Harold Allen... heeft geholpen in hun uh, carrière. En Duke Ellington maakte verschillende opnames samen met uh, Irving Mills. En die werden ook op verschillende labels uitgebracht. Zelfs sommige nummers werden gewoon meerdere keren uitgebracht. En daardoor was de band van Duke Ellington... eigenlijk bekend in die tijd op... Uh, Onder meerdere namen. Op het okie label bijvoorbeeld was zijn band uh, de Harlem Footwarmers. Um, terwijl op het Brunswick label in die tijd de Jungle Band uh, uh, optrad en bekend werd gemaakt. En de andere pseudoniemen van die tijd waren de Whoopee Makers en de Ten Blackberries. En daarna ging hij eigenlijk ging het heel snel met Duke Ellington. Daarna ging hij optreden in de, um, in de Harlem's Cotton Club nadat King Oliver. Maar een uh, boek, boeking weigerde, ging het uh, door naar Duke Ellington... en werd hij groot. Met radio-uitzendingen en uh, na die radio-uitzendingen... en die optredens gingen hij natuurlijk de toeren door Amerika, door Europa... en werd een, uh, ja, een begrip. Dit jaar is zijn 120e geboortejaar... en daarom veel aandacht uh, in de uitzendingen uh, voor Duke Ellington. Ik ga verder met een ander uh, nummer van hem. Dat is de Black Ten Fantasy... uit dezelfde periode van de Jungle Band... Hey! <laughs> Jungle Band uit diezelfde periode was natuurlijk ook de Boogie Woogie uh, beroemd. Boogie Woogie is eigenlijk uh, ja, langzamerhand veel minder populair geworden. Ik kwam laatst een heel leuk uh, verzamelalbum tegen. Het heet Portrait of Boogie Woogie Piano met early jazz uh, artiesten. En daarop staan een paar prachtige namen zoals Speckled Red en Meat Lux Lewis. En van hun ga ik een nummertje draaien. Eerst Speckled Red met St. Louis Stomp... en daarna Meet Lux Louis met Six Wheels Chaser. Meet Lux Lewis uh, Boogie Woogie uh, Six Wheel Chaser Je hoort uh, tegenwoordig weinig Boogie Woogie meer Dat uh, hadden we net, uh, zeiden we net tegen elkaar Maar wat je nog wel hoort Is natuurlijk uh, oude songs uh, Uit die uh, jaren 20, 30 In een modern uh, jasje um, En dat ga ik uh, nu dus uh, draaien uh, Het wordt gezongen Door Jeff Cascaro En met, uh, uh, Mario Piondi pardon. Uh, En het, heet, het nummer heet Blue uh, Skies Dat is een uh, klassieker The sun shining so bright Never saw things going so right Noticing the days hurrying by When you're in love, my How they fly Two days, all of them gone Nothing but blue skies From now on Blue skies smiling at me Nothing but blue skies Do I see Blue birds say All never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Nothing's there's another day's hurrying by boy, when you're in love, my heart. voering van Blue Skies door Mario Biondi en Jeff Cascaro. Mario Biondi, een beetje Louis Armstrong-achtige stem. Zijn echte naam is trouwens Mario Ronno. Uh, en Jeff Cascaro is een hele interessante zanger uit Duitsland. Ik uh, kende hem zelf niet zo. Maar hij uh, heeft een geweldige stem en ook geweldige platen gemaakt. Zeer de moeite waard om uh, te checken. Uh, ga ik door naar ook iets uh, moderns met een beetje een standbare uh, gevoel erbij. Uh, hier komt het Intuana. een band uit Los Angeles. Behoorlijk obscuur. een Beetje net zo'n kluisenaars bestaan als Mark Hollis van Tok Tok. In zijn laatste jaren. Het nummer It's My Life van Tok Tok. Origineel. Ja. En um, de volgende die klaar ligt is Joe Henderson. Die heb ik al een tijd niet voorbij laten komen. En ik denk dat is wel eens een keer tijd. Want die heeft ook fantastische albums gemaakt. En ik heb van het album Mode for Joe... Uitgekozen wheeling, Joe Henderson, een Amerikaanse sax, jazz saxofonist, wilde ik zeggen. En het is uh, zijn laatste Blue Note album uh, met hem als, als leider. En het nummer, zoals gezegd, dat heet wheeling En op dit uh, album wordt hij onder andere vergezeld door Lee Morgan op trompet... Curtis Fuller op trombone, Bobby Hutcherson op vibrafoon... Cedar Walton op piano, Ron Carter op bass en Joe Chambers... Op drums, freewheeling. Henderson met een geweldige line-up. Het nummer heet Freewheeling... en het komt van zijn album Mode for Joe uit 1966. Het volgende nummer wat klaarstaat... is van de pianist Walter Bishop. In 1991 nam hij het album op Midnight Blue. En um, het was een, uh, ja, dat was eigenlijk een, uh, zijn laatste album... voordat hij overleed in 1998... waar hij optrad zelf als leider. Samen met bassist Ricky Johnson... drummer Doc Sides... Uh, een geweldige album van deze pianist. Gaat u luisteren naar Never Let Me Go. Op onze laatste LP, Midnight Blue, met het nummer Never Let Me Go. Het leek me wel gepast om daar uh, nog een pianiste achteraan te doen. De welbekende Monty Alexander, met een nummertje uit uh, 1971. Een uh, bekend nummer, denk ik, voor, uh, voor iedereen. Ja, we hebben het hier natuurlijk over de Inner City Blues van Marvin Gaye uit 1971. In de uitvoering van uh, Monty Alexander. Die noemde het nummer de Monticello. Uh, opgenomen live in 1971 in de club uh, van Monticello. Maar uh, ja, het nummer is opgebouwd om die riff uh, van Marvin Gaye's uh, Inner City Blues. Met uh, Eugene Wright uh, on, op uh, bas. Uh, gaan we over naar iets moderners, iets nieuwers... Uh, ik had die uh, dame ook uh, een paar weken geleden bij me. Viel in de smaak uh, bij de luisteraar. Dus ik uh, heb hier een ander nummer van haar. Joyce Elaine Jill. met Come With Me, The Ride Is Free. Ik Joyce Elaine Jul. Een zeer aangename uh, zanger is... vind ik persoonlijk. Uh, met het nummer Come With Me... van haar uh, LP, de enige LP tot nu toe. Uh, Welcome to my world, part 2. Ja, en dan heb ik... iets heel anders klaar liggen... van Roy Brooks. Ook een stuk ouder weer, uit 1963. Roy Brooks is een, uh, is, was een drummer. Moet ik zeggen. En hij heeft een, een heerlijke plaat... Uh, gemaakt uh, in die tijd... die. Uh, toch wel een beetje anders is dan, uh, dan de, ja, de bob uit die tijd. Het is meer soul jazz. Hij heeft uh, samengewerkt met de band van, uh, van Horace Silver, waar onder andere Blue Mitchell, Junior Cook en Gene Taylor uh, samen met hem uh, optraden. Het nummer heet My Secret Passion. Het komt van zijn album The Beat uit 1963, Roy Brooks. En luistert naar Roy Brooks met My Secret Passion. We zijn alweer toegekomen aan het laatste uur... het laatste nummer van dit uh, laatste uur van CFM Jazz voor vandaag. Ik werd vandaag uh, bijgestaan door Edward Raumhorst. En uh, dat was leuk. We hebben uh, leuke nummers kunnen samenstellen zo met z'n tweeën. En het laatste nu, uh, nummer wat ik klaar heb liggen... is een stukje van Cloud Bollings Big Band... Hij heeft een album gemaakt uh, in Frankrijk... Uh, met een aantal uh, live bands, big bands... tussen 1973 en 1983. En dat album dat heet Rolling with Bolling. En het nummer wat ik ga draaien heet Duke's Beat. Fijne zondag en graag tot de volgende keer.